1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Premier Rutte bezoekt Israël en de Palestijnse gebieden. Rusland en Oekraïne nog steeds niet eens over gasprijs. En probleem met vliegverkeer Groot-Brittannië door technische storing. Het weer het blijft vandaag bewolkt met af en toe wat regen of motregen. De temperatuur loopt geleidelijk op naar een graad of 7. In de loop van de avond wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog... Morgen zijn er ook veel wolken, maar dan overwegend droog. En met 9 graden is het morgen wat zachter. De Nederlandse regeringsdelegatie die Israël en de Palestijnse gebieden bezoekt, is in Bethlehem op de westelijke jordaan Premier Rutte, minister Timmermans en minister Ploemen zijn op reis met een grote delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens correspondent Monique van Hoogstraten is de sfeer vriendelijk. Warm, kan je wel zeggen. Vrolijk ook.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 voor hun belangen in de golfstaat. Zij spreken de taal, zij hebben daar de contacten... dus ze hopen daar wat deals te sluiten. Aan de Israëlse kant zullen er waarschijnlijk veel meer deals gesloten worden... maar dat is pas morgen aan de orde. Rusland en Oekraïne blijven het oneens over de prijs... die Kiev voor Russisch gas moet betalen. Overleg tussen de Russische president Poetin... en zijn Oekraïense ambtgenoot Yanukovych heeft niets opgeleverd. Rusland wil dat Oekraïne meer gaat betalen voor het aardgas... Maar president Janukovic staat onder zware druk van de oppositie... die meer ziet in samenwerking met de Europese Unie dan met Rusland. Vorig weekend gingen honderdduizend Oekraïners de straat op... uit proces tegen de weigering van Janukovic om een samenwerkingsverdrag met de EU te tekenen. Een wereldwijd handelsverdrag is, dat weet u misschien inmiddels... gesloten tussen de 160 leden van de Wereldhandelsorganisatie. En dat is voor het eerst sinds de oprichting van de WTO in 1995. Paul Hoepink is hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Hoepink, een historisch akkoord wordt het genoemd, maar er is ook kritiek. Hè? Het zou het begin van het failliet zijn van de WTO. Hoe kijkt u naar dit akkoord?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 Ja, dit is een, een akkoord light, zoals het wel genoemd wordt. Dat wil zeggen dat een aantal uh, zaken eruit gehaald zijn uh, of uh, uitgesteld worden. Dat betreft uh, met name natuurlijk altijd weer de landbouw. Uh, daar uh, zijn uh, met name de Europese landen en uh, de Europese Unie en de Verenigde Staten altijd erg protectionistisch geweest. Uh, de Verenigde Staten blijven daaraan vasthouden aan hun katoensubsidies subsidies en hun regelingen om uh, bepaalde garanties... Uh, Amerikaanse garens te gebruiken eh, in eh, producten, t-shirts en dergelijke... die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Dus de Verenigde Staten houden daar sterk aan vast en ja, daar, zijn daar ontwikbaar in. En eh, dat eh, maakt dat dit eh, stukje weer opgeschoven is naar een volgende keer. Ja, en toch was directeur-generaal Acevedo tot tranen toe geroerd... bij eh, de afscheidsceremonie in Bali. Was het zo belangrijk dat dit akkoord er zou komen? Ja, zijn voorganger, uh, die hij in uh, september heeft afgelost, is daar niet uh, in geslaagd. En uh, zoals ik net al zei, uh, uh, het was hard nodig dat er een akkoord kwam. Ook al is het maar een licht akkoord. Omdat ja, de uh, WTO al zijn geloofwaardigheid zou verliezen. Uh, en uh, dus uh, ook op die andere fronten uh, niet meer uh, zou kunnen rechtspreken, bijvoorbeeld. En uh, dat is het belangrijke van deze organisatie. Uh, natuurlijk is het een, een promotor van veranderingen vrijhandel en dergelijke, maar het is ook een promotor... van een eerlijke rechtsorde op het terrein van handelsgebied. En uh, daar profiteren ontwikkelingslanden ook juist van. Ja, hoe gaat het nou verder? Hè? Er ligt nu een akkoord. Gaan ze nu wel verder, uh, verder onderhandelen?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 Vakbond FNV vindt dat de overheid te weinig doet om misstanden in de uitzendbranche aan te pakken. Betrokken instanties proberen sinds een paar jaar fraude en uitbuiting door uitzendbureaus te bestrijden. Maar volgens de inspectie is het lastig om te achterhalen hoe groot het probleem precies is. Andreas Prochniak, consulent bij de Poolse Brigade van vakbond FNV. Begrijpt u dat de inspectie moeite heeft om grip te krijgen op die problemen? Ja, ja, ik begrijp het wel, want uh, dat is een uh, nou ja, zeer moeilijke kwestie. Uh, die itembureaus die, uh, weten zich uh, heel goed te dekken. Het, uh, aan de voorkant klopt van alles. En uh, als je verder kijkt, dan, uh, dan uh, al die loonspecificaties en contracten die mensen krijgen, dan uh, is van alles, uh, van alles mis. Alleen dan, uh, ja, dan moet je net het fijne van, uh, van het alles weten. En uh, dat is heel vaak wat, uh, wat ontbreekt bij die uh, arbeidsinspectie in andere instantie. Die uh, juiste kennis over wat uh, op dit moment speelt en uh, waar, ze dat, waar, ze, waar ze moeten zoeken naar, uh, naar het uh, probleem en misstanden. Uh, uh, ja, maar u, u werkt toch ook veel met ze samen, hè, met die artsenbureaus? Uh, of ik samen werk? Ja, met die, met die artsenbureaus? Uh, nou ja, we hebben veel contact met, uh, met Poolse mensen die uh, voor die eitermbureaus aan, uh, aan de slag in uh, Nederland zijn. En, uh, en uh, nou ja, ik kan niet zeggen dat we samenwerken. Uh, we, uh, uh, we hebben geen samenwerkingsverbanden met eitermbureaus. Uh, we, we zijn uh, veelvuldig in, in, in contact contacten met eitermbureaus. Ja, om, op uh, zich om natuurlijk... de kaart te bent ja. uh, natuurlijk... Nou ja, om ervoor te zorgen dat mensen... Uh, datgene wat ze misgelopen hebben uh, qua betalingen dan, uh, dat, ze, uh, uh, ja, dat het bij hun terecht komt. Ja, u heeft dus veel, wel veel contact met ze inderdaad, maar, ja, veel is, het dan, uh, ja, maar is het dan wat doet u als fnv er aan om via dat contact grip te krijgen op die illegale praktijken? Uh, nou ja, we proberen dat zoveel mogelijk via collectieve acties acties doen, want dan is natuurlijk uh, meer, meer, meer kracht gaat vanuit uh, collectieve actie dan. Uh, wanneer je iets bereikt voor individueus. Want uh, nou ja, dan verdwijnt die zak uh, heel gauw onder, uh, zeg maar in de la of uh, onder het tapijt... en uh, er zit geen daglicht. Dus dan uh, verder hoort niemand over een uh, misstand. Dus ik denk via een uh, actie en uh, veel aandacht in de media... Mm -hmm. daar kun je dan uh, in ieder geval... Uh, veel, uh, ...veel aandacht voor die krijgt krijgen... Zeg, ...voor de misstanden. Wat voor misstand... En dan ook die arbeidsinspecties en andere instanties... ...die kunnen dan... Uh, uh, ...inspringen. Ja, wat voor en, misstanden komt u zelf veel tegen? Ja, dat is een, uh, van alles. Mensen die uh, jaren... Uh, ...aan het werken in Nederland zijn... ...zonder dat ze een contract hebben gezien. Uh, geen loonspecificaties. Of mensen tekenen een contract in het Pols... ...voordat ze uh, uit Polen naar Nederland komen. Vervolgens uh, komen ze hier... ...tekenen ze een contract in Nederlands, die ze niet begrijpen. Maar ja, ze hebben niet de mogelijkheid om de uh, vertaling te vragen, want direct staat de busje klaar om ze naar Polen te vervoeren. Op een... Uh, nou ja, moeten ze daarnaast uh, een paar blanke documenten tekenen. Mm -hmm. We weten niet überhaupt waarvoor ze worden dan gebruikt. En, en uh, nou ja, uh, misstanden met huisvesting, uh, welke dure woningen. Uh, we zijn van de week bijvoorbeeld in de Vlaardingen geweest, in de woningen die uh, door de gemeente uh, via een convenant doorverhuurd zijn aan de uh, en die uh, verhuurt ze dan weer aan de arbeidsmigranten. Nou ja, ja. ik kom aan van uh, een aantal afs afspraken wat? over uh, ja. hoogte van de huur. En, uh, meneer ja. meneer Prognia, wat, wat vindt u nou dat het belangrijkste is wat er nu moet gebeuren? Uh, nou ja, uh, iedere instantie doet het iets. Uh, maar het is heel weinig uh, uh, samenwerking. En dat is uh, op deze manier is gewoon uh, de met de kraam open. Wij weten heel vaak uh, waar de zere plek is bij uh, item-organisaties. Maar ja, als wij dat aan, uh, aan de arbeidsinspecteurs vertellen... Uh, nou ja, die, die doen er niks mee. Want die zeggen, ja, we zijn ergens anders mee bezig bij ons. Uh, we, we werken volgens uh, bepaalde procedures. Dus uh, dat zou veel meer uh, samenwerking moeten zijn. Goed, dank u wel voor uw reactie. Andreas Pogniak okay, van de FNV. Dan. Veel vluchten in Groot-Brittannië en Ierland zijn vertraagd of geschrapt... door een technische storing bij een luchtverkeerscentrum in Engeland. De getroffen luchthavens zijn onder meer landen Heathrow en Stansted... Cardiff, Dublin en Glasgow. Alleen Heathrow heeft al tientallen nationale en internationale vluchten geschrapt. Volgens het luchtverkeerscentrum is de veiligheid niet in gevaar.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 In de Eredivisie wordt dit weekend stilgestaan bij het overlijden van Nelson Mandela. Gisteravond gebeurde dat voor het eerst. Een minuut lang was het muisstil in stadion gewaard bij de wedstrijd Utrecht-NEC. Gisteren, tijdens de loting voor het WK in Brazilië, ging de minuut een stuk sneller voorbij... merkte bondscoach Louis van Gaal en Jack van Gelder. Heb jij ooit een minuut stilte meegemaakt die 15 seconden duurde? Nee, dat vond ik ook uh, wel uh, een beetje beschamend, moet ik eerlijk zeggen. Voor, voor zo'n man die heel veel betekent voor heel veel mensen. Ja, dat vond ik wel uh, niet zo goed. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. René Passet. Een file op de A27, Utrecht-Breda... door een kapotte vrachtwagen die bij Noordeloos staat. Daarom is de rechterrijst ook daar dicht en staat er drie kilometer file. Nog een keer de hoofdpunten. De Nederlandse regeringsdelegatie die Israël en de Palestijnse gebieden bezoekt... is in Bethlehem. Het is Rusland en Oekraïne nog steeds niet gelukt een gasakkoord te bereiken. En in Groot-Brittannië en Ierland zijn er problemen met het vliegverkeer... door een technische story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 daar vertellen ze u er. graag meer over. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf, Bas van der Verve. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1... over het Nederlands bedrijfsleven. En elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug... op het economisch nieuws van de afgelopen week. En er hoort vandaag bij aan tafel Financieel Geograaf... en onze vaste columnist Ewald Engelen... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Ewald. Ja, goedemiddag. En ook in de studio Jaap Koelewijn, ook een oude bekende... Nijrode Hoogleraar Corporate Finance... Dag Jaap, goedemiddag. Dag. Ja. Vanochtend bracht de zuid we gaan meteen met de deur in huis vallen... de zuid Tijd toen bracht het nieuws dat er een eigen noodfonds komt... dat zou zijn uitgelekt uh, voor de eurobanken. Die moeten daar minstens 55 miljard uh, in afstorten en als een bank in de problemen komt... dan kan dat noodfonds worden aangesproken. Het is onduidelijk wanneer het er komt. Uh, mijn eerste vraag meteen was, hoe gaan we dat betalen? Wie gaat dat volstorten? Die 55 miljard, volgens mij moet dat uit heffingen komen... die aan de banken zelf worden opgelegd. Mm. Um, en daarnaast is het duidelijk dat het onduidelijk is... Uh, wat we gaan doen met de zogenaamde legacy assets... En daar is het natuurlijk eigenlijk ook de afgelopen maanden het politieke gestegel over geweest. En legacy eggers dat zijn eigenlijk. Nou ja, dat zijn in feite wel de leningen die in het verleden gemaakt zijn ja. en die uh, uh, uh, besmet geraakt zijn. Met name en, vastgoed dan. Hè? Met name ja. vastgoed absoluut. Of dat nou uh, wat is het, commercieel of gewoon zoals dat dan heet, residential, vastgoed is, dat, is, dat maakt verder niet uit. Mm -hmm. Maar het is vastgoed. Uh, en met name de noordelijke lidstaten willen niet opdraaien. Voor de mogelijke afwaarderingen die nog op die activa uit het verleden ge gepleegd moeten worden in de perifere staten. Ja. En volgens mij is daar nog altijd geen overeenstemming over. Nou, hoe kan, dat is inderdaad wel een beetje het verhaal. Ja, we weten gewoon niet hoe groot die afwaardering zou moeten zijn. Ik denk dat we het wel weten, maar dat we het niet willen zeggen. Want? Het, het is, is veel. veel. <lacht> en en, en Spanje is natuurlijk wel bezig voor een heel, heel langzaam aan uit die vastgoedbubbel te komen. Naar nou, mm -hmm. Ierland hebben ze de pijn natuurlijk wel heel hard handig genomen... ten koste van de bevolking die er zwaarder voor heeft moeten leiden... Italië en Spanje, maar ook Nederland, schuiven dat voor zich uit. Ja, maar maar uh, ik, uh, ja, ja. als je nou ziet dat de Nederlandse bank... die natuurlijk gewoon verantwoordelijk is... voor wat er op die balansen ja. van die Nederlandse banken staat... een bedrijf als Blackrock moet inhuren... om een redelijke beoordeling te maken van de reële waarde... van met name het commercieel vastgoedportefeuilles... die op die ja, Nederlandse die banken, banken staan. Het, precies. Dus ik vraag me dus af of ze het inderdaad wel weten. Volgens mij is het nog veel erger, ze weten het niet. Nou, ik denk dat ze het wel weten... Dat, het, maar, veel uh, dus ja, dat het veel is. Ze weten dat het veel is. Om als toezichthouder... niet dat ontzettend slechte nieuws te hoeven brengen zelf. Huren mm. ze een derde weet. in. Huren ze een derde ja. in. Die komt slechte nieuws brengen. Nou, Daar betaal je BlackRock net de vergoeding voor. En dan zeg je, kijk, het een beetje het McKinsey-verhaal. De directie zegt, van het bedrijf zegt ja, tegen ja, ja. McKinsey... Ja. jullie gaan... Uh, Even 20% van het personeel eruit ja, gooien. Maak gewoon mooie powerpoints. Ja, maak gewoon mooie peer reviews. En dan komt McKinsey, stuurt daar achteraan een ja. hele vette rekening. En die directie zegt, dan zie je wel, McKinsey heeft het uitgezocht. Oké, okay, en nou dan komt een commerciële partij, die gaat het inschatten in Nederland. Maar hebben we dan inderdaad visie op wat we daadwerkelijk in die banken hebben. Staan aan besmet vastgoed. Want we praten over veel, maar De hoeveel? We hebben, ik hoor, ik hoor hele hebben hele vissende... het een lange breed bepaald. Als je kijkt naar uh, boek versus beurswaarde van het bedrijf ING. Ja. Uh, ING noteert 60% van zijn van zijn boek waar op dit ja. moment dat betekent dus dat de Markt zegt, ja. meneer, dat uh, was meneer Homme en we hebben nu meneer Hamers, u vertelt ons hele leuke verhaaltjes met de persconferentie, elk jaar, elk kwartaal weer, maar wij achten de verdiencapaciteit van IEG lager met een mededeling van alle risico's mm -hmm. dan dat je zelf zegt. Ja. Laardige, dus dit kwam ook in je column van het Financiën de dag, dat eh, naar voren Dagblad. En er weg. wordt geklaagd door ja. banken van... wij moeten daar zulke strenge regels voor doen. Ja. Ze hoeven helemaal niet strenge regels te voldoen... want de markt legt lang die regels op. Hm. Kortom, als jij als bank niet zelf besluit je voor activa af te waarderen... dan doet een belegger dat natuurlijk wel. Keihard want die groeien. heeft lange breedte ja. door ja. wat er echt aan de hand is. Ja. En die zal dan geen, geen niet, uh, object voor object... alle alle hypotheken van Rauwbank of ING of Deutsche Bank gaan bekijken... maar er kunnen natuurlijk wel op grond van een aantal macro-economische indicatoren... bepalen wat er aan de hand is. Ja, ja. Ik ga even naar Ewald, want Ewald Engel, je schreef in de, de correspondentie, de vermogenseisen van banken zijn zo omvangrijk geworden... doordat de banken zich met hand en tand hebben verzet... tegen de veel simpelere maatregelen... Um, dat is, niet, dat is niet helemaal correct. Die vermogenseisen zijn juist zo afgezwakt. Mm -hmm. De regels zijn zo ontzettend uitgebreid geworden. Ja. Doordat men zich eigenlijk verzet tegen simpele maatregelen. Ja. Dus de, daardoor is een stapeling van regels gekomen. Ja, ja. Het vervelende is wel, en dat, dat horen we nu ook. Wel. Jaap zegt uiteindelijk, reken de markt je gewoon af als bank. Punt. Um, nou ja, kijk, wat op dit moment natuurlijk gebeurt... is dat uh, banken door die lage waardering op uh, effectenbeurzen hm. dus uh, heel huiverig zijn om naar de markt te gaan... en daar kapitaal op te halen. Dus als we kijken naar wat banken de afgelopen jaren gedaan hebben... het zogenaamde onschulden, het in overeenstemming brengen... van de totale omvang van de balans hm. met het eigen vermogen... wat daar tegenover staat, die, die ratio die moet omhoog. Dat zegt Basel III, ja. met allerlei slagen om de arm. De enige wetgeving die bepaalt. Dat is ook zo. Ja. Het enige wat er gebeurd is, is dus men heeft niet het kernkapitaal opgehoogd, omdat men eigenlijk niet naar de markt durft te gaan. Wat men gedaan heeft, is vooral erg veel activiteiten afstoten. Mm. Je ziet ja. het vandaag ook weer Rabobank doen, private equity activiteiten worden afgestoten. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat er gebeurd is. Dus Nederlandse bankaire balansen waren in 2008 zes keer het BBP, bruto binnenlands product. Die zijn nu iets meer dan vier keer BBP, bruto binnenlands product. Ja. En dat heeft allemaal te maken met simpelweg het afstoten van activiteiten. Ja. Zijn, dus het is wel uh, waar dat he, markten nemen uiteindelijk natuurlijk banken de mate... in ieder geval de beursgenoteerde banken. Ja. Maar op het moment dat banken dus niet naar de beurs gaan... om nieuwe emissies te plegen... Ja, is dat allemaal uh, in feite natuurlijk gewoon een theoretische exercitie. Ja. Ja. Maar banken worden hoe dan ook de mate genomen... want banken moeten obligaties uitgeven, die moeten leningen afsluiten... Uh, die moeten kredietverzekeringen afsluiten... Kortom, het is, uh, we hebben Zijlstra gehoord de afgelopen week. Halve Zijlstra van de VVD in Buitenhof. En die roept dat de streng regelgevende schuld is. Mm. Uh, dat is niet waar. En die het opneemt uh, voor de bankiers. Wat is jullie mening daarover? Nou, die wordt keurig ingepraat door de bankenlobby. Mm -hmm. Ik vind het verbijsterend. Door het gemak van de bankenlobby. Uh, of lobbyisten ja. sowieso. Hè, we hebben tijdje geleden Halve Zijlstra ook al horen zeggen. dat Nederland een, een periode van laag groei ging. Laat dan net twee weken daarvoor een artikel van Pieter Korteweg verschenen zijn. in de ECB, waarin hetzelfde stond. De Zijlstra heeft niet een eigen visie, die luistert heel goed naar wat... En die weet van toeten nog blazen dus. Dat is wat minder mild gezegd dan ik het zeg. Ik zeg geen weinig eigen visie. Ja. Dat is iets waar meer politici last van hebben. Mm -hmm. Ik heb laatst de, de specialist van CDA en Partij van de Arbeid mogen ontmoeten op, op financieel gebied. Dat zijn mannen die nog nooit een bank verbinnen binnen hebben gezien. Laat staan dat ze enige notie hebben hoe een financiële markt werkt en hoe ontzettend hard en na die financiële dat is Een hele, hele vervelende. Maar als, je, als je kijkt naar Zijlstra, hè, ik bedoel, deze man ja. is natuurlijk een VVD'er. VVD staat als het goed is voor klassiek liberalisme. Ja. Waarbij je natuurlijk eigenlijk zegt... alles wat in de markt gebeurt, dat moet onderhevig zijn... aan de tucht van de markt. We hebben ja. in 2008 kunnen zien dat dat voor iedereen geldt... behalve voor de banken. Dus in feite is het gewoon socialisme voor de banken geweest. En het is natuurlijk eigenlijk verbijsterend... dat de enige maatregel die ervoor zorgt... dat dat socialisme voor de banken verleden tijd is... Is, namelijk veel meer eigen vermogen, dat dat getorpedeerd wordt door een liberaal. Een liberaal. Ja. Dus die liberaal die is in feite voor het voortzetten van socialisme voor de banken. Nou, het is Terwijl is het Dijsselbloem, een, ja. een sociaaldemocraat, die wil wel hogere kapitaal eisen. Ja, ja, ja. En die is dus eigenlijk liberaal op dit vlak. Ja. Ja, ja. Dat is ja. natuurlijk een rare omdraaiing. Mm -hmm. In de bureaula van Dijsselbloem ligt een ongedekte cheque. Namelijk steun naar banken. Als het fout gaat, ja. komt ja. Die cheque ja. uit de cheque uit het beroala. goed? andere ja. woorden, dat betalen wij met z'n allen zelf. Ik zou denken dat zelfs er veel geloofwaardiger overkomt door te zeggen. Beste bankiers, u heeft jarenlang uh, heel scherp aan de wind gevaren waar het ging om het vermogen zijn. Dankzij onze steun. U ja. heeft ons uh, geld gekregen, we hebben u geholpen, we hebben over de bol gehaald. En de nu is het. Er u zijn we weggestuurd. Ja. Niet eens in de gevangenis gekomen, maar weggestuurd. Mm -hmm. Zullen we nu eens even op zaken gesteld? Ja. Ja. Nee, dat vind ik ook. Dat zou een ja. goed liberale agenda over, de, over het bankwezen maar, zou dit moeten ja. doen. En, mannen, denken jullie dat het gebeuren gaat? Nee. Nou wel, uiteindelijk wel. Ja. Vroeg of laat komt er een moment. Ja. Dat, dat, hoe, dat er, hoe gaat dat dan gebeuren? Want ik, schets eens even de, de toekomst aan jou. Ja. Er komt een moment. Dan moet de ECB, of de ECB gaan stoppen met ja. uh, ruim, het ruim geldbeleid en de quantitative easing, het opkopen van. Op staatsobligaties, dan komt de narigheid alsnog boven water. Want de Europese patiënt krijgt regelmatig een flinke shot morfine toegediend om de pijn maar niet te voelen. Laat staan dat zich daarvan bewust is. En dat is een noodzakelijke maatregel. Ik, ik heb het niet over de juistheid van die maatregel op zich om die in te voeren. Ja. Maar dan krijg je wel de situatie dat dan weer de pijn zichtbaar wordt. En dan wordt duidelijk dat Italië er niet goed voorstaat. Wordt ook duidelijk dat de Duitse Landsbanken. Ook nog steeds een groot probleem in. Buiten de toezicht trouwens. Buiten ja. het Europees. En Angela kasten. Merkel die sputtert tegen waar het gaat om een bankenunie. Want op het moment dat zij dat doet, moet zij ook, moet ook die landesbanken laten zien. Precies. Laten zien. Ja. Ja. En daar zaten net het maar probleem van Ik ben, van ik van, ik ben, ik ben, ik ben somberder. Uh, en volgens mij is een van de grote problemen in Europa, anders dan in de Verenigde Staten, dat. Um, het zomaar te zeggen, de allocatie van kapitaal in economieën... leunt in Europa in hele belangrijke mate op banken. Op banken ja. Dus die banken die zijn ja. in Europa drie keer het totale bruto binnenlands product... Ja. van de eurozone, terwijl het in de Verenigde Staten... is het één keer het bruto binnenlands product van de, van, de, van, de, van de VS. Dat betekent dat banken in feite in staat zijn... en dat hebben ze de afgelopen jaren gedemonstreerd... en ik zie daar eigenlijk niet een einde aan komen... om ons allemaal in gijzeling te houden. Als je ziet wat er... Dus met Seilstra gebeurt, die verwoordt in, in feite prachtig... Puur het bankaire belang. En dat is iets wat we de komende jaren zullen ja, maar blijven dat zien. Dat betekent dus ook dat de banken ons politiek stelsel ook gijzelen. Absoluut, dat maar dat is ja. ook gaande. Ik bedoel, we hebben Griekenland gered niet om Griekenland te redden, we hebben Griekenland gered om Duitse en Franse banken, banken te redden. Te houden, dus ja. heel veel, als je door die oogharen naar de ja. eurocrisis kijkt, dan moet je eigenlijk constateren dat dit uh, in feite beleid is geweest, wat vooral gediend heeft om te voorkomen dat zo'n grote, systeemrelevante bank banken onderuit. Alleen de terminologie al een systeemrelevante bank. Daarmee zeg je dus eigenlijk... deze bank is te Precies. groot, te belangrijk be om überhaupt Precies. onderuit te gaan. Ja. Ja, daarmee is kapitalisme uitgeschakeld. Ja. Ja, even even nou, nu we toch bij de banken zijn. Ja. De Rabobank. Um, gaan Rabobank hebben het toch verkopen. We willen ook uh, een IPO naar de beurs. Ja. Blij? <coughs> Zelfde verhaal. Robeco verkocht... Andere activiteit verkocht alles gericht op het versterken van het kernkapitaal van de ja. Rabobank. Dat staat onder druk. Rabobank heeft flinke positie in de binnenlandse hypothekenmarkt. heeft uh, grote leningen uitstaan, uh, nog steeds ja. uh, en allerlei vastgoedactiviteiten, ja. de binnenvaart, de glastuinbouw, allemaal sectoren waar het belabberd gaat. En Nou, ze hebben weliswaar nog steeds een hogere kapitaalratio, maar die, die gaat langzaam aan. staat hij toch elke keer weer een beetje Ongeluk. onder druk. Ja. Vertrouwen weg. Nou, handen. kijk, het vertrouwen de in de moraliteit heen. van de Raabank is weg. Hoe uh, mm -hmm. hoeverre de Raabank als het nog gezond is. Het van de Raabank is... dat de gemiddelde binnenlandse bankier van de Raabank... part toch deel heeft van wat zich in Londen heeft afgespeeld. Terugend. En in Utrecht. En in Utrecht heeft het ja. ook gebeurd. En ja. daarvoor zeg ik van... Uh, maar goed, er is nee. gerechtigheid geweest. <laughs> Dit had je kunnen en moeten weten. Je ja. had het gewoon kunnen weten. Ja. Want iedereen die langer dan een kwartiertje met een investmentbanker heeft gesproken... weet dat hij maar één doel voor ogen heeft. Namelijk ja. gewoon zijn eigen BV. De BV ik vooruit. Ja. Daar de heb de ik BV geen oorlog over. Want ik, galore, ja. ik werk ook voor het BV ik vooruit. Mm -hmm. Maar uh, je moet je wel eens aantrekken van maatschappelijke grenzen. Ja, van wie gaat dat betalen? Want dat is met de BV vooruit al belangrijk. Ja. Uh, daarover spreken het ja. ook wel leuk. Komen we nog even bij Fortis. Bij de bestuurders van Fortis. Die worden nu toch vervolgd. Hoograad met een uitspraak. Dat nee, het nee, is een soort van wandbeleid. Dat Dit ligt wat te ah, okay. Er is door de VEB en een aantal andere partijen een verklaring ja. voor recht gevraagd. Precies. Uh, met de oogmerk: heeft het bestuur van Fortis wanbeleid gepleegd? Ja. En met name. Waar het ging om plaats van een aantal emissies toen bekend was dat de bank feitelijk al failliet was. Ja. En de directie uh, dat wist. En de directie dat dus ook wist. Ja. Nou, toen hebben ze gauw nog even een paar emissies gedaan. En de Hoge Raad heeft gezegd, het geheel overziende. Ja. Je wist dat er grote problemen waren. Je wist dat er scheef zat. Ergo, er is wel beleid gepleegd. Daarmee is nog niet bepaald wat de schade is. Laat staan wie die schade gaat betalen. En het treurig zou wel eens kunnen zijn dat je een verklaring voor recht krijgt. Maar dat je dan natuurlijk nog een partij moet vinden die dit zal gaan betalen. We hebben het eerder gehad met World Online. Hè. Toen heeft de VUB ook uh, geprocedeerd. Gepro gepro heeft dat uiteindelijk uh, in hoogste instantie gewonnen. En toen is er wel een regeling gekomen. Hm. Maar er kwam dat kwam omdat de begeleidende banken, die bestonden nog steeds. En het gaat, ging bij World Online om een wat kleiner bedrag. En bij Fortis gaat het om, toch, echt een om een zeer kansen. aanzienlijke bedragen. Ja, toch, Ik, kan je dit zien als een, een overwinning van de, van, de, van de kleine belegger tegen die grote boze bankenwereld? Het is ten principale een zeer belangrijke uitspraak. Ja. En we zien natuurlijk wel in maatschappelijk verkeer... We kunnen, we kunnen er boos over zijn, maar je ziet dat bij Vestia... wordt Erik Staal aangepakt. Ja. Uh, we hebben nu uh, gezien dat meneer Hoijmaijs een uitnodiging krijgt... om zich drie maanden in de Bijlanden te melden. Op termijn drie jaar, bedoel ik, ja, sorry. Ja, ik dacht drie uh, maanden. Uh, <laughs> kan drie kan maanden. Dat te uh, ja. Maar ja. Uh, bedoel, je ja. ziet dat, dat in maatschappelijk verkeer... Ja. Uh, beleid aan de top van topmensen... Niet altijd, dat gebeurt toch wel regelmatig... maar niet altijd meer met de landmantelieter nee, bedekt. bedekt precies. We gaan, ik ga nog ja. even terug met je, met je welnemen. Uh, want We hebben een, een tweet gekregen van Peter Verhaar, oud bankier, bekende. heel wel bekend, ja. ja nou, je kunt banken, zegt hij, niet vaarlijk nemen dat banken krimpen. Sterker nog, dat willen we nou toch juist? Ja, dat willen we ook. Huh? Maar we, we laten nu de banken krimpen... door ze leningen te laten afstoten... en door activiteiten te laten afstoten. Dat rent economische groei. En banken zouden juist vers kapitaal moeten aantrekken af moeten boeken op de niet, niet presterende leningen. Dat doet natuurlijk vreselijk pijn voor de zittende aandeelhouders... Nou, we hebben het in feite natuurlijk helemaal verkeerd aangepakt. De Verenigde Staten is eigenlijk meteen na uh, faillissement van Lehman Brothers... Precies, maar is vooral zaneren. ingezet op herkapitalisatie. Yep, wij hebben dat yep. allemaal nagelaten. en We hebben eigenlijk gehoopt dat economische groei weer, uh, weer zou aantrekken. Precies. En dan zouden uit de ingehouden winsten... zouden banken zichzelf kunnen herkapitaliseren. En ja, nu blijkt dus dat we niet met economische groei... maar met economische krimp te maken hebben. Waardoor die ingehouden winsten die worden alleen maar kleiner. Want de stoppenpotten ja. moeten hoger. Uh, er moeten... Uh, wat is het? Schikkingen betaald worden... in het kader van allerlei frauduleuze activiteiten. En eigenlijk zie je dus nu dat de balansen... we zijn niet bezig met het versterken van het kernkapitaal... we zijn bezig met het verkorten van de balansen. Ja. Terwijl ja. we die balansen... die zouden we juist voor een deel weer willen laten groeien... met name op MKB-vlak. En dat betekent dus dat er gewoon kernkapitaal... in die banken moet. Precies, daar moeten die banken maar moeten dat hebben, hebben we, we. We Maar dit, dit, zijn, dit zijn policy failures. Ja. Dit had veel eerder moeten gebeuren. Okay, nu zegt Peter Varen ook, Jaap Koelewijn... ik heb ook nog nooit een hoogleraar binnen de bank gezien. Nou, dan weet Peter Haar niet waar hij het over heeft. Want ik denk dat ik net zo lang mijn bank heb gewerkt als hij. Ja. Oké, okay, heren, gaat gaan er man te, spelen. We gaan, en hij was uh, baas van een uh, effectenbankje. En niet van een kredietbank. Dus ja. hij weet niks van krediet af. Zo. Maar nou, dat zegt we buiten deze komt, arena alleen. Ik vast uit. nog wel een, een tweetje ja. straks. Ja. Van nee, maar van bij Peter, van van. Peter van Haan is pissig <laughs> ook vanwege het ingezonde stuk van. Arnoud Boot en Zweden van Wijnbergen gisteren in het Financieel Dagblad. Dus die meent dat deze mensen die alleen aan de zijlijn staan... die komen maar met al deze boude uitspraken. En ze zouden eigenlijk eerst eens een bank van binnen moeten leren kennen. Dat is een beetje de teneur van zijn tweets de afgelopen twee dagen. Dus dat zit hem kennelijk hoog. Ja. En misschien wel terecht, dat hoog zit. Maar hebben ze ook geen echte markier, dat is gewoon handelaar. He? hebben ze geen echte markier, vindt hij zichzelf wel. Maar, maar dat uh, zou betekenen dan dat we al we toch toch uh, langzamerhand het licht begint te schrijven. Oh, daar zekere, we gaan een flesje Chablis wel eens drinken uh, het verhaal. Een uh, flesje jullie? Ja, nee, we doen het in stijl. Ik weet wie dat gaat betalen. Dat wordt Peter van toch? <laughs> Zeker, ja. ja. <laughs> Zo, meneer van tweet u maar, zou ik zeggen. Ja. En we gaan straks uitgebreid praten over het wildhandelsakkoord... wat gesloten is, WTO heeft een akkoord gesloten. Nou, daar wil ik ook graag jullie visie op hebben... En we praten straks ja. nog ongetwijfeld ja, verder over, over bankiers. We gaan eerst terugblikken met ons weekoverzicht. Oh. Huh? weekoverzicht. Weekoverzicht. Weekoverzicht. En het grootste nieuws komt deze week van de firma Achmea. Want de verzekeraars schrapt 4000 banen. 20% van het totale personeelsbestand. Want steeds meer klanten gaan heel gek via internet ineens verzekeringen afsluiten. Onvermijdelijk, zegt Topman van Duin bij één vandaag ik denk dat heel veel medewerkers ook zien dat dit noodzakelijke stappen zijn. Uh, iedereen wil natuurlijk dat Achmea uh, de sterke positie op de markt behoudt. Uh, natuurlijk zal het als het een, uh, een individu betreft altijd hard aankomen. Ja, wie had dat kunnen zien uh, aankomen dat internet zo'n vlucht zou nemen. Hè? Met al die ontslagen krijgt het Nels werkloosheidscijfer een forse klap. En dat cijfer bereikt naar verwachting volgend jaar een hoogtepunt. Dat is niet zo gek, zegt Martin Visser van de Telegraaf. We waren al in een recessie en toen viel het met de werkloosheid aanvankelijk nog even mee. En dan komen ze erachter van nou, deze recessie gaat best een tijdje duren. We beginnen ze mensen te ontslaan. En op dezelfde manier zal ook de werkloosheid pas vertraagd reageren op uh, terugkeer van de economische groei. En het cabinepersoneel van KLM dreigt met actie voeren in verband met mogelijke bezuinigingen binnen het bedrijf. De vakbond VNC legt uit wat er aan de hand is. Wij zijn boos omdat wat KLM eenzijdig heeft besloten... om het overleg op te zeggen en niet te wachten tot 1 januari. Die tijd hadden wij met elkaar afgesproken en daar is iedereen boel over boe over, boe, boos op Eurlings, betekent dat. Maar inmiddels zitten beide partijen wel weer om tafel. Een van de kritiekpunten was ook dat Eurlings nooit om tafel zit... omdat hij er eigenlijk nooit is. De Rabobank gaat naar de beurs, zeiden het net al. Hoewel, het is niet een echte gewone beursgang... zegt Jan Maarten Slachter van de VEB. De bank geeft geen aandelen uit op de beurs. Het is dus in die zin geen traditionele beursgang. Maar de certificaten die tot nu toe alleen maar te kopen waren... door leden van de Rabobank, die worden nu eh, algemeen beschikbaar... En tegelijkertijd eh, wordt de rente fors verhoogd. En dan topoverleggen we gisteren over de Europese BankenUnie. Er is nog steeds grote onenigheid over invulling van die BankenUnie... en premier Rutte spreekt van losse eindjes. Er zijn heel veel open eindjes, Dit is een van de dingen. Maar dit type overleg tussen een aantal hoofdrolspelers... is altijd dienstig om in die grotere vergadering volgende week meer kans te hebben op een sluitform. En een kamermotie erover heeft in ieder geval geen schijn van kans... bij meneer Stadijsselbloem. Zo hard als het er nu staat in de motie... kan ik het niet uitvoeren. Zeg ik er bijvoorbeeld bij. En televisieproducent John de Mol dan... die wil tv-bedrijf SBS volledig overnemen... van het Finse mediaconcern Sanoma. Beide partijen zijn sinds 2011 al eigenaar van SBS. En als de Mol iets wil... Ik ben een producent. Ik uh, vind dat als ik een echt goed idee heb waar ik heilig in geloof... heb ik in het verleden bewezen, linksom of rechtsom... dan ga ik tot het gaatje om het uh, te realiseren. En ik denk dat uh, deze stap uh, eigenlijk alleen maar helpt... Uh, om die doelstelling te bereiken. En ja, dat zei hij in 2011 nog. Uh, en dan nog even dit. We hebben het hier vaker gehad over de virtuele munt bitcoin. Uh, virtuele munt moet ik zeggen. Oud-DNB-baas Noud die vindt het helemaal niks. Dit is nog erger dan de Tulpenmanie. Want toen kreeg je tenminste tulpen... En nou krijg je niks. Dit is een volstrekte hype. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, uiteraard kunnen we hier met twee economen aan tafel niet uh, voorbij gaan aan die Bitcoin. Hebben jullie Bitcoins, heren? Nee. Ik, ik ken er niet het over. Het nee. Nee. Ik, ik heb meegedaan aan <laughs> een immersionformation vult online. In zijn zin heb ik besloten. Ik nooit iets met dit Alles, uit. Alles wat ik niet snap en waarbij ik vermoed heb dat de corrupte mensen aan boord zijn. Niet meer doen. Zegt Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance ja. aan Nijrode... en financieel geograaf Ewald Engelen, hoorde u ook van. Die zitten bij me in de studio. Ja, het leek vorige week nog voor heel veel mensen... de beste investering die je kon doen. Uh, die bitcoin, de Nederlandse bank waarschuwde er al voor. Nou, het Welling hoorde u net. En de Chinese bank die verbiedt het zelfs sinds deze week... de handel in die munteenheid. En hij stond op 1000 euro een paar weken geleden, geloof ik. Nu op 561, zojuist vlak ja. voor de uitzending even gekeken. Uh, Zo'n bitcoin heb je geen bank voor nodig... Het, het, het aardige is wel, als je even los van het hele bankeren denkt... is het idee best aardig. He, wat, gewoon een, een los ding wat inderdaad volledig door de markt... zijn waarde laat bepalen. Nou, wat, ik, wat ik fascinerend vind is dat uh, je eigenlijk sinds de crisis... bij een groeiende groep mensen een enorme argwaan... ten, opste, ten opzichte van het monetair stelsel ziet. Ja. Uh, en dat uh, neemt allerlei vormen aan. Er zijn dus ook mensen die weer terug willen naar uh, goudstandaard. Uh, er is een enorme vlucht in goud... Er zijn mensen die dus af willen van het fractionele bankieren... zoals dat dan heet, het fractionele centraal bankieren... waarbij banken geldscheppende instellingen zijn... die dan wel onder controle zijn van nationale banken. Mm. Dus er is een hele reeks, ik noem dat altijd maar... monetaire metafysica-ideeën doet op dit moment de omloop. Ja. En dat is natuurlijk daar hoort de bitcoin ook bij. Dat zijn dus mensen die uiteindelijk toch menen... dat ze een ruilmiddel en een uh, aggregaat voor waarde... kunnen creëren buiten het uh, reguliere monetaire ja. stelsel om... Yeah. <sighs> En uh, dat is fascinerend. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die crisis. Het heeft te maken met quantitative easing. Met liquiditeitsinjecties. Mensen die enorm bang zijn dat op termijn inflatie gaat aanjagen. Ja. En die zoeken naar een drager van waarde. Waarvan zij, vermoeden, waarvan zij hopen het dat het niet dat onderworpen het... is. Aan wat zij dan noemen een bilderbergachtige elitair complot. Want dat is het allemaal. Ja, en in... dat is, ik vind dat op zichzelf fascinerend. Maar ik heb, er, ik heb er niks mee. Maar in de, in de praktijk zien we uiteindelijk dat dit ook weer een spelbal wordt. Van mensen die uh, ja, dit, dit zijn, toch de mensen die in Noordoost-Groningen gaan wonen en in hun eigen tuintje biologische wortels nou, gaan nou, veranderen? Nou, nou, vergis je niet. Uh, dit zijn allerlei internetjongetjes en meisjes, die in Amsterdam zitten ja, ja, Die hebben hier toch de waard om he? erg in hun eigen wereld te leven? Je hebt ze ook, ja. ben toevallig gepromoveerd op bankentoezicht in 1992. En, ja. en, uh, kijk, het mooie van een bankair systeem is dat als het goed werkt, maar dat als dat heeft het goed woord, he? Dat als heeft het goed Dat is wel belangrijk. Ja. Uh, dat natuurlijk. Uh, ik heb jaren geleden ook een keer met Weide Marten Mees. Toen nog uh, antroposofisch bankier bij de, bij de ING Bank. De oud-NNB'er. De man had ook heel interessante theorieën. Dat je het geldsysteem kon omzeilen door ruihandel te doen. En barter trades. Ja. Maar stelt zich nou toch eens voor dat he, ik moet mijn schoenen laten repareren en dan moet ik die meneer een kwartier financiële advies gaan zitten geven. Mm -hmm. of zo. Dat werkt natuurlijk de Het is ontzettend handig dat we geld hebben met elkaar. We kunnen daar alle waarheid uitdrukken... Ja. En, en daar kun je alle filosofische diepzinnige beschouwingen over hebben... dat je uh, wel een financiële prijs raakt het ja. hangen maar een morele prijs. Maar je moet het in de praktijk niet doen. Fijn, leuk ja. voor een interessante discussie, ja. weer een flesjabrie open. Maar uiteindelijk is dat geldsysteem en een fractioneel geldsysteem... we banken dus inderdaad geld scheppen... Hm. Een superieur systeem. In landen waar ze het niet hebben, komt de economie maar niet van de grond. Alleen, wat we, gedaan, moet wel goed wat we hebben gedaan de afgelopen 20, 30 jaar... is onszelf in de voet schieten. Mede geholpen door beleidsmakers. Die zeiden in Amerika, wij pompen goedkoop geld in de economie... economie want meneer Bush wil worden herverkozen. Mm -hmm. En zelf, meneer Bush zei van... iedereen in Amerika moet een hypotheek kunnen krijgen. Dan desnoos maar met staatsgarantie. Ja, ja. En dan no moet je als nu de Texas. puinhopen worden vastgesteld... en die zijn er, niet alleen maar de bankiers gaan bashen. Dan moet je ook zeggen, er zijn door een aantal partijen... rating agencies, beleidsmakers, politici... strategische fouten gemaakt door het systeem is opgeblazen. Als daar vier of vijf partijen aan de knop hebben gedraaid... om dat systeem op te blazen... dan moet je niet toevallig de bankiers eruit halen... en zeggen, jullie hebben het gedaan. Ja, ze hebben ook een rol gespeeld... Mm -hmm. Ah, ik ben het van, van niet ver, mee dat eens. Komt. Ik wil weer terug, Want ik. ik zie dus ook dat die bewinds. Uh, de toezichthouders. maar ook hmm. politici. Uh, parlementsleden. die zijn wel eindeloos bestookt met. Een lobbyactiviteiten sure. uit de bankaire sector. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk toch zo geweest dat als je kijkt naar de wetgeving die uiteindelijk ook in Nederland die huizenzeep wel mogelijk gemaakt heeft, dat die in hele belangrijke mate afkomstig is. Vaak letterlijk de memorie van toelichting, die dan linia's heeft, copy en paste uit het schrijven van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dus daar zit natuurlijk, uh, de, de bank, bank, bank, bankiers zijn niet alleen maar een passieve partij hier geweest, en er zijn ik, een hele maar, actieve partijen. Ik heb in probeer proberen te lobbyen ook bij de politiek. Maar uiteindelijk is het toch zo dat onze volksvertegenwoordigers mans genoeg zouden moeten zijn. om met vakspecialisten wel te praten. en te weten wat er gebeurt. Die komen vervelend nieuws brengen. En ik heb in 1997, ik toen als analist bij de Raadbank. een keer een stukje geschreven. dat de ongelimiteerde hypotheekrente aftrekt. plus de mogelijkheid om dan in privé. in box 3 te gaan sparen. wat op de mijne zou gaan kunnen. Dat dat een enorme perverse prikkel gaf aan het systeem. Dat heeft me bijna mijn carrière gekost. Ja. Ik was zogenaamd onafhankelijk analist. Nou, helemaal niet. Want ja, dat bank... je toch gelijk. Ja, dat is op mijn lot wel vaker in ja. het leven. <laughs> ik vrees dat als ik 93 ben en in een bejaardenhuis zit... dat ik nog maar gelijk kan halen op sommige punten. Zoals het herkapitaliseren <laughs> van banken. Maar dan ben ik 93 en dan moet ja. ik mijn eigen, eigen bijdrage daar ja. bepalen. Alleen maar de kracht van lobbyorganisaties is heel groot. Maar als ik even parallel mag trekken... we hebben gezien dat verzekeraars in dit land ook jarenlang de politiek in hun doosje hebben gehad. Ja. En dat is nu ook afgelopen, omdat uiteindelijk... Hè, we hebben de woekenpolis gezien en dergelijke... uiteindelijk hou je een systeem in stand wat niet houd, houdbaar is. Dus ook banken zullen moeten accepteren, en dat is natuurlijk al aan de gang... dat die ongelimiteerde hypotheekrenteaftrek... sinds vermeend al op een aantal punten is dicht hè, uh, mm -hmm. gereduceerd geen eh, constructief krediet meer op basis van je eigen woning... die met je tweede woning kunnen financieren... geen verbouwing kunnen financieren zonder bonnetjes te laten zien en ja. dergelijke. Ja. Er wordt wel aan het systeem gemord en de looptijd is ingeperkt tot 30 jaar... en nu eh, maximale leverage, eh, 110% executiewaarde gaat om laag, verplicht de aflossing... Er is wel wat veranderd. maar het is to little too late. Ja, nog steeds niet. Heer, we gaan zo verder praten. Wil ik ook nog eventjes naar, of ook even naar Achmea toe. Ja. Uh, naar de column. En die komt deze week van de hand van Danny Mekic, oprichter... van consultancybureau team. Als managementconsultant en ondernemer is het altijd erg druk in december. Naast de bekende feestdagen is het ook de maand om vooruit te blikken. Veel van mijn klanten zijn bezig met de vraag... hoe de samenleving volgend jaar zal veranderen. En... ...hun organisatie er volgend jaar uit moet komen te zien. Je zou kunnen denken, die vraag zou je iedere dag moeten stellen. Maar toch speelt dit evolutionaire vraagstuk ieder jaar opvallend op... ...tussen de mijters en de kerstballen. De toekomstvraag bestaat uit twee delen. Hoe zien onze producten en diensten er idealiter uit... ...als we ze volgend jaar opnieuw uit zouden vinden? En hoe regelen we marketing en communicatie? Steeds vaker heeft het antwoord op die toekomstvraag een technologisch component in zich... Voor communicatie en marketing heb je de consument nodig die steeds vaker aan zijn mobile device gekluisterd zit. Producten die geen verbinding kunnen leggen met het internet tellen straks niet meer mee. En dienstverleners die het atawat principe niet hanteren, anytime, anywhere, any device, zullen het gaan verliezen van de concurrent. De winnaars van deze strijd zullen de platforms zijn waar consument en aanbieder bij elkaar komt. In de offline wereld en digitaal goed geïntegreerd en verbonden met de technologie... om nog relevant en van waarde te kunnen zijn. Maar wat doen we als de computerchips die we nodig hebben... voor de digitale wereld niet, zoals verwacht... telkens kleiner en goedkoper worden? Of als de grondstoffen opraken of elektriciteit te duur? Als technologie op lange termijn duurder wordt dan een cashier? Consumenten niet langer bereid zijn hun privacy weg te geven... of technologie gaan wantrouwen? Er permanent niet voldoende technisch personeel beschikbaar is en als het onderwijssysteem blijvend te langzaam innoveert. Wat nou als organisaties en burgers over een paar jaar massaal gaan vinden... dat de afhankelijkheid van technologie is doorgeschoten? Misschien zijn we dan juist wel blij dat sommige organisaties... het rustig aan hebben gedaan met innoveren. Of... Dat in elk geval de analoge wereld nog niet is afgeschaft. De, de column en de mening van Danny Mekic... terug te luisteren op onze website trosinbedrijf.nl. In de studio financieel geograaf Ewald Engelen en Jaap Koelewijn, hoogleraar corporate finance aan uh, Nijmegen. Uh, heer, uh, ja, nog iets te zeggen over de column van uh, van Mekic? Nee, je ziet wel een inderdaad... mooie denker, hè? Ja, nee, je ziet er natuurlijk wel van. Het, het niet connected zijn. Ik, ik zie aan mijn kinderen, als ja. ze langer dan vijf minuten niet connected zijn... dan, paniek, dan krijgen ze he? ontwenningsverschijnselen. Nou, dat levert dat heftige confrontaties. Ja. En als ik hem zelf een middag vrijgeef... dan hoort erbij tegenwoordig dat ik mijn mobiele telefoon uitzet... Kan dat zomaar dan? Nou, dat kan niet. Nee, maar het doet lekker toch. Ja, en het werkt heel prettig. Ja. Want anders heb je toch dat je elke keer in dat kring gaat kijken. En bij en, ja. moet je pees parkeren heb je weer je mobiele telefoon voor nodig. Dus je bent wel eigenlijk een beetje ja, veroordeeld. Van het ding. We gaan even terug naar die verzekeren. Want ook mee, hè? Dus verzekeraars Schrap, de komende drie jaar 4.000 van de 19.000 banen wereldwijd. 3.000 gedwongen ontslagen. Ik maakte er straks even een grapje. Hebben we ze zich gewoon veel te laat op de toekomst voorbereid? Het niet zien aankomen. Ja, ja kijk, maar je, je ziet in feite natuurlijk in de hele financiële sector dat er erg veel banen verdwenen zijn sinds de uitbreken van de crisis. Ja. Pakweg 20 tot 25 procent. Uh, dat lijkt te suggereren dat die financiële sector voor de crisis te gemakkelijk geld verdiende. En dat het dus gewoon waterhoofden zijn geworden. Daar wordt op dit moment natuurlijk toch op de een of andere manier... paal en perk aan gesteld. Dat is aan de ene kant door die eigen vermogenseisen En aan de andere kant door uh, de, de veel grotere kwaliteitseisen... aan wat men uh, in ja. feite aan leningen en, en producten verkoopt. Leningen ja, verleent en producten ja. verkoopt. Wat, wat dus hier dus dus is Dus eigenlijk, dat... dit, dit is iets wat er gewoon... dit zat eraan te komen. Ja, maar dit is ja. grondpersoneel wat, wat, wat weggaat. Mensen die, die ja. bezig zijn met directe verkoop van verzekeringen. En dat is wat Achmeij ook zegt. Wij zijn dat hele kanaal eigenlijk kwijt, omdat het ingevuld is door internet. En dat zie je bij bankieren ook, we zijn allemaal... Het is ook zo, van nou, de bankieren een aantal filialen loopt terug. Gaan worden in ja, het ja, je, kan, je kan het snijden. Ah, dus, zo. Dus, dus en je is, twee dingen en is dat dan. niet veel te laten zien dan? Dat nou wisten ja, ja, wij toch allemaal? De verzekeraars hebben jarenlang het begin van lifetime employment. Dat is natuurlijk pas de afgelopen tien jaar echt minder geworden. Ik denk dat er twee dingen zijn. A, door de kredietcrisis is de... Vraag naar financiële diensten enorm gedaald. En Ook door de lage rente wil niemand meer leesverzekeringen sluiten en dergelijke. De technische is in elkaar geklapt. Ja, ja. Mensen te sluiten minder persoonlijke leningen af. Doen dit nou, via het internet. Willen eenvoudige producten hebben waar je dus uh, minder begeleiding minder minder nodig hebt. Ja. Er gebeurt iets anders, namelijk dat uh, er moet nu betaald gaan worden voor financiële advies. En heel veel mensen gaan dus naar Execution Only, hetzelfde doen. Of dat een verbetering is, dat betwijfel ik. Maar je ziet natuurlijk in allerlei takken van sport... dat die technologie uh, opeens toch een heel snel accelereert. En wat die verzekeraars onvoldoende hebben gedaan... en zeker Achmea, dat was een, een woud van allemaal labels... afzonderlijke maatschappijen en dergelijke... allemaal met hun eigen data warehouses... allemaal met hun eigen ICT-faciliteiten. En, ja, en op een bepaald moment laat. constateer je dat je ja. dat wel eens aan elkaar zou, zou kunnen knopen. En als je het hebt over legacy, de, de oude, oude automatiseringsproblemen... Daar hebben verzekeraars meer dan gemiddeld last van. Mm -hmm. ze hebben allemaal... Waarom is dat toch? Omdat ze eindeloos van die systemen hadden al vroegtijdig? Ja, wat je ziet, en dat, dat, dat hoor je van neerpartijen... dat mm -hmm. uh, zeg maar in de jaren 60 70 zijn, zijn grote computersystemen opgetuigd... bij ja. banken en verzekeraars. En wat ze hebben gedaan is eigenlijk die systemen... niet na 20 jaar helemaal grondig vernieuwen, maar... Ja. Daar... Steeds aangeplakt stukjes aangeplakt, ja, ja. aangeplakt hebben, nieuwe bedrijfsonderdelen aangeplakt hebben. En dan constateer je dat het allemaal niet meer helemaal up-to-date nee. is. En dan ga je doorheen dat je dat allemaal ja. gaat integreren. Dat gebeurt nu met vertraging uiteindelijk, toch? Ja, en dan wordt er opeens heel veel werk overbodig. Ja. We gaan even naar het Wereldhandelsorganisatieakkoord. De slotbijeenkomst van de WTO is, is geweest. Euforie binnen de kringen van de WTO zelf. Iedereen helemaal blij, we hebben een nieuw handelsakkoord. Na twintig jaar eindelijk weer is dat onderhandeld. En wat heb je een beetje, beetje kennis nou, kunnen vanuit, nemen van het, vanuit, mijn, van vanuit mijn ooghoek heb ik dat gevolgd. Hm. Um, het is duidelijk dat er erg veel op het spel stond. Met name de reputatie van WTO zelf. Mm -hmm. uh, ik heb begrepen dat men de afgelopen vier, vijf dagen... onder hoge druk toch iets van een akkoord in elkaar heeft weten te stampen. Ja. Um, of dit ook inderdaad een, een revolutionair akkoord is... dat uh, is zeer te betwijfelen. Uh, en dat betekent dus ook niet dat nu dit tot stand is gekomen... dat de bilaterale onderhandelingen, zoals die op dit moment plaatsvinden... tussen de Europese Unie mm. en de Verenigde Staten, dat oh, niet die benodig, van tafel he? zijn. Ja. Mm -hmm. En in feite wordt het natuurlijk gewoon, met name de komende weken en maanden... wordt het heel erg interessant om te zien of de, dit akkoord, WTO... of dat op de een of andere manier uh, dus inderdaad uh, tanden, handen en voeten gaat krijgen. Mm. Want dan zou je dus verwachten dat die bilaterale verdragen... minder belangrijk gaan ja. worden. Ja. Wat is eigenlijk is het zo, als je kijkt wat er de afgelopen anderhalf jaar gebeurd is... zijn die bilaterale verdragen die zijn belangrijker geworden. Wat suggereert dat dit toch een beetje een retorische truc is... Mm. waarbij men vooral veel gedaan heeft om het gezicht te redden... maar het eigenlijk niet zo heel veel om het lijf heeft. faillissement van het WTO? Nou, daarvoor sta ik te ver van de materie af... om, om daar een hard oordeel over te kunnen geven. Wat je natuurlijk wel ziet, hè, je ziet het ook bij de energieakkoorden... Kyoto en dergelijke... Uh, je zit met uh, 130 landen bij elkaar die, die zeer uiteenlopende belangen hebben. Ja. En eigenlijk kun je niet voorstellen dat daar een, een pakket oplossingen uitkomt... wat echt hout snijdt. Het blijft altijd een beetje geven en nemen. En er wordt een, van die grote denken wordt de koers een heel klein beetje verlegd. Ja. En uiteindelijk hangt het natuurlijk van het bewustzijn van de individuele landen af... of van de verantwoordelijkheidsbesef, dan wel blokken van landen om daar wat mee te ja, doen. Dus het hele mooie idee van we gaan global gaan we acteren... met zo'n WTO, ja, dat is gevoet... echt ben beetje uit ik de jaren op, 50 en 60. Ja, ik ben echt opgevoed in de jaren 70. En alles ja. zouden we global doen. Hè? We zouden ja. Ja, ja, gezondheidszorg en food... en die organisatie hebben natuurlijk ook last van... van traagheid, hoogmaat ja, van ja, ja, ja. corruptie ook een aantal gevallen. Hè. Ja. De, nee, maar wat je uh, zegt, je krijgt natuurlijk nooit een eenheidsworst. Maar wat fascinerend van is in dat internationale speelveld, en dat hebben we eigenlijk sinds de crisis gezien, dat een orgaan als de G20 belangrijker aan het worden ja, is. Ja, ja. Dus dat is veel meer op dit moment een politiek agenderende arena, waarin dus inderdaad besluiten genomen kunnen worden, of ja. in ieder geval... Um, principiële instemming kan ontstaan... tussen de twintig grootste economieën... over ja. Ja, wat toch de, de reguleringsagenda van de toekomst wordt. Het schaduwbankieren, um, um, belastingparadijs... allemaal van dat soort grappen. Ja. We gaan naar de boeken aanschuiven hier. Het is alweer negen minuten voordat we aan het eind zijn van dit programma. Elke week doen we een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken... En eh, degene die daar medoogeloos hard in optreedt... is Micha Blok, eindredacteur van dit <tie> programma. Eh, ze bekijkt er elke week drie. Die worden ons toegestuurd door eh, uitgeverenigen die dat nog steeds durven. Ze bekijkt de binnenflap of de achterflap. En is de auteur niet in staat om daar zijn eigen managementboek te verkopen... dan heeft hij dat verkeerd gemanaged. Daar gaan er twee af en er blijft er eentje over. Nou, de Veurdit. Wat zijn de drie deze week, Misha? De eerste is Coachen met collega's. Het boek wil inspiratie scheppen in het hart van de professionele werkplek... Geen idee waar dat is. En auteurs Erik de Haan en Yvonne Burger... vragen aandacht voor de verbinding tussen werkvragen... Ah, en verbinding. persoon van de, coachee, we ja. de maar coachee. Maar, maar nog, nog even terug naar het eerste ding. Over, wat hadden we al over de werkplek? Het werk, hart ja, van de werkplek. Het hart van de werkplek. <lacht> is dat de koffiezetmachine? Ja, de koffiezetapparaat. Dat dacht ik ook. <lacht> Co ja. graag, koffie, gaat gaat Of Het waterapparaat, daar gebeurt het. Hier gaat het niet meer lukken, deze coach met collega's. De laptop op tafel. Nou ja, door het nieuwe winkelen... Het nieuwe winkelen, het nieuwe werk we er heel erg. Ja. Denk aan wat ik hierna ga doen. En het nieuwe werk staat de balans tussen werk en privé staat ter discussie. We nemen het werk gemakkelijker mee naar huis. Maar zouden we ook niet vaker iets van thuis mee moeten nemen naar het werk? Een portretje van de vrouw. Ach, ja, een portretje van de hond. Geen ja. idee. Had ik ook niet zoveel mee. Uh, deze week gekozen voor het boek Schaarste. Ik, even tussen-tussentijds. Ja. Ik sprak ooit iemand die werkt bij Microsoft in Schiphol Rijk. Daar is het nieuwe werk eigenlijk min of meer gewoon volledig tot stand gebracht. Met uh, flexibele werkplekken. Daar zijn mensen die sjouwen daar met een boodschappentas. Met daarin een cactus, hun eigen koffie mee. Ja, dat zou ik dat dus ook doen. Ja, en drie portretten. En die worden ja. eerst uitgesteld. Uh, dan uh, gaat de tap open. En dan wordt er gewerkt. En daarna gaat alles weer keurig in de tas. ik ben blij dat ik niet op een kantoor hoef te werken. Want je moet A, al slecht koffie drinken. B. Ja. Je hebt collega's en. En Chablis onder werktijd mag ook niet. Nee, en dat doe ik nog dat net al dat ik wel af. Dat dacht ik, ja. ja. <laughs> nou, Chablis, Chablis, einde van de werktijd. Noem het niks te omen. Ja. ja, koele wijn. Huh? Ja, dat is waar, dat zeg ik. Ja. Ja, maar niet te koud, Gekoelde hè? Koele wijn. Ja. <laughs> Misha, uh, wat ja. blijft er dan over? Uh, schaarste. Ja. Uh, Princeton-psycholoog Eldar Shafir en harvard econoom Sendil Mulanathan schreven samen een boek over de invloed van schaarste op onze manier van denken en handelen. Heel interessant, want mensen die kampen met schaarste, of dat nou gaat om tijdgebrek of om geldgebrek, ze vertonen hetzelfde gedrag. Kijk, de positieve kant is, uh, we worden alerter en efficiënter. Hè, als je een tijdgebrek hebt, als je met een deadline werkt, uh, dan word je heel erg uh, efficiënt. Maar het heeft ook een keerzijde, want we focussen te veel op onvervulde behoeften die we hebben, waardoor we het grote plaatje verliezen, uh, we minder goed kunnen vooruitdenken en we minder grip hebben op onszelf. Hm. Dus schaarste leidt tot tunnelvisie. Denk maar aan, als je op dieet bent, uh, je hebt uh, een gebrek aan lekker eten. Je denkt alleen nog maar aan lekker eten. Sure. Als je arm bent, uh, je denkt alleen nog maar aan geld. Als je, als je druk hebt, denk je alleen nog maar aan je werk. En juist die tunnelvisie zorgt ervoor dat we onze eigen schaarste in stand houden. Dus arme mensen blijven arm, druk bezette mensen blijven druk bezet. Um, en een, ander voorbeeld, een voorbeeld wat ik heel erg leuk vond is... 25% van de sterfgevallen onder brandweerlieden is te wijten aan... Wat denk je? Brand? Nee, oh. verkeersongelukken, doordat ze uit de auto worden geslingerd, omdat ze hun eigen veiligheidsriem niet omdoen. Hey. Ze zijn zo bezig met hun al die veiligheidsvoorschriften die ze moeten Dat ze opvolgen, zelf hun riem vergeten. Dat ze om. zelf hun riem vergeten. Dit gaat in de personenauto. Ja. ja. Meen je niet? Ja. Dus schaarse leidt tot tunnelvisie en ik ben benieuwd, de heren aan tafel, geloven nou. jullie daarin? Um, deels wel. Uh, ja. Maar wat ik altijd vervelend vind... er is op dit moment een enorme hausse aan dit soort sociaal-psychologische boeken. Kijk, en als je nou kijkt naar wat nou eigenlijk de uh, redenen zijn... of de oorzaken zijn waarom uh, armoede zich reproduceert over generaties... dan heeft het niets met dit soort sociaal-psychologische processen te maken... maar met gebrekkige opleiding, met een bepaalde sociaal-economische positie... met het zitten in een bepaalde buurt... met netwerken die uh, ontoereikend zijn om dat allemaal te kunnen doen, et cetera, et cetera. En dat valt... Uh, helemaal buiten zo'n ja, boek ook. Ja. En dat, uh, vind dus ik het heeft niet te maken met de manier van denken. Ja. Dit, dit is wel erg de fictie weer. Het uh, <laughs> is je eigen, probleem, uh, ja. je eigen probleem. Ik was het laatste artikel over Noordoost-Groningen. Daar, uh, daar zijn dus 530 banen op duizend mensen. In de rest van Nederland zijn dat uh, 590 banen. In de rest van Nederland 730. En een van die mensen daar, daar zei van... Er zijn ooit de, de minder succesvolle mensen uit de rest van Nederland... zijn daar naartoe gebracht om, die, om daar de turf op te graven. Ja. Laag opgeleid nog steeds slechte gezondheid in die regio's. Dat zie je ook in de Zuidelijke Waandstreek... en nee. Zuidwest-Friesland. En dat soort dingen blijft, ben ik erg eens... met Ewald Engelen, hardnekkig bestaan. Een enkeling trekt daar weg. En die maakt het dan elders wel. Maar die zit dan wel weer met een heel groot probleem. De sociale infrastructuur... die hele kritische voorwaarden is... om verder te kunnen komen in het leven. Dus ik vind zeggen armoede en, en werkloosheid zijn... heeft ermee te maken dat je daar te veel op gefixeerd bent. Ik denk dat heel veel mensen die in armoede leven... of werkloos zijn... Precies, of gewoon die een slechte gezondheid hebben... 10, 15 jaar kort leven. tunnelvisie. Die leidt een leven, een tunnelvisie. Ja. Is, die niet de tunnelvisie. Die hebben gewoon een slechte so sociale structuur om zich heen. Dus dit nou, deze week eigenlijk geen goede management. Moet <laughs> <blijkt Afgelopen>. <laughs> ik nog even de titel noemen? Of? Ja, heel even. Kort. Ja, ja, ja schaarste. de gebrek aan, ja, schaars, aan tijd en geld... ons gedrag bepalen. Shafir en Mulanathan, uitgaven van Maven Publishing... Dames en heren, tot zover, Tros in Bedrijf. Uh, deze week de gast, financieel geograaf Ewald Engelen. En nog leraar corporate finance Jaap Koelewijn aan de Universiteit van Nijrode. Heren, zeer bedankt. We zaten er op redelijk hoog niveau uh, uh, voor uh, uh, in het economische. Maar ik denk dat we een hoop gedaan hebben. Meneer Verhaar is in ieder geval aan het sparen voor Flessen en Chablis. Na het nieuws van twee uur, de Tros Auto Show. Gepresenteerd door mijzelf en Carlo Brands. En dan gaan wij gewoon lekker ongenuanceerd rachen met een Audi RS6. En dat is heel veel pk's in een uh, bestelauto. Tot zo.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 Plant een boom. Radio 1. Vorige ochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.